11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Rond deze tijd presenteert Eurocommissaris Reen de verwachtingen voor de Europese economie tot en met 2013. Deze lenteprognose geeft een verwachting voor economische groei, de werkloosheid en de inflatie in de Europese Unie. Op basis van de vooruitzichten kan de Europese Commissie landen uitstel geven voor het op orde brengen van hun overheidsfinanciën. Reen zei eerder dat Nederland wordt gehouden aan de eis dat het begrotingstekort niet hoger dan 3% mag zijn. Bergingswerkers in Indonesië hebben 12 lichamen gevonden bij het woensdag verongelukte Russische vliegtuig. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 45 inzittenden zijn omgekomen. Bergingswerk gaat traag vanwege de steile hellingen van de vulkaan waar het toestel tegenaan vloog. Bij twintig minuten na het opstijgen vroeg de Russische piloot woensdag toestemming om van drie kilometer te dalen naar een hoogte van 1800 meter. Meteen daarna verdween het toestel van de radar. Een groep Chinese investeerders heeft belangstelling voor de pier van Scheveningen. Een Haagse wethouder heeft tijdens de, een handelsmissie in China een gesprek gehad met de investeerders. De Chinezen zijn een serieuze kandidaat, zegt hij. Binnenkort volgt een tweede gesprek. De pier van Scheveningen staat sinds twee maanden te koop. Hij is sinds 1991 eigendom van Horica-familie van der Valk. Vorig jaar brak er brand uit op de pier... waarbij een feestzaal helemaal uitbrandde. De brandwondenstichting roept supermarkten op... om barbecue-producten en spiritus in de schappen van elkaar te scheiden. Volgens de stichting staan die producten nu vaak naast elkaar... en geeft dat een verkeerd signaal af. Spiritus leidt tot de ergste brandwonden die je kunt krijgen... waarschuwt de stichting. Je moet consumenten niet het idee geven dat het oké okay is om dat bij een barbecue te gebruiken. De stichting wilde eigenlijk later met de campagne beginnen. Maar heeft de start vervroegd na het ongeluk bij een schoolbarbecue in Amsterdam. Vijf leerlingen raakten daar deze week gewond nadat spiritus op de kolen was gespoten. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en breekt vanuit het westen de zon steeds meer door. De maximum temperatuur is al bereikt. Het wordt vanmiddag alleen maar kouder.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 Goedemorgen. NAK, dat is bier, drinken en kut roepen. Zo vat een supporter het belang van de Bredaise voetbalclub ooit samen. Een zinvol zelfspot en ironie uit een boek over een club... die weinig presteert, maar een hoop verhaal heeft. Zometeen praat ik met Sjoerd Mossou, hij is schrijver van een avondje NAK. En als u het nieuws van deze week over het wettelijk vastleggen... van internetneutraliteit ook niet helemaal heeft begrepen, blijft dan hangen. In de tijdgeest legt de directeur van Bits of Freedom uit... wat we erop gewonnen hebben. En Wim oude is net terug uit de overslaghaven van Zeebrugge. Niet met een verhaal over boten, maar met een verhaal over auto's... die daar worden uitgeschrept. Wim is tenslotte onze autospecialist. En wilt u ook wel eens iets meer van de wereld zien? Surf naar degids.fm Een slimme actie van het visbureau laat kinderen van basisscholen... kennis maken met de smaak van haring. Dinsdag werd op een Apeldoornse school aan haringproeven gedaan. En nog eens 800 scholen hebben zich al gemeld om ook mee te doen. Harry Vos van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn stelde er vragen over in de Raad. En Esther Houan, die gaat hetzelfde doen, maar dan aan de bewindslieden Bleken en Van Bijsteveld. Meneer Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat dat? U belt met het landelijk bureau van uw partij en dat trekt meteen de ministers aan uw jasje? Ja, zo gaat het. Een beetje korte lijnen, snelle partij. Goed uh, anticiperen op de dingen die uh, niet goed zijn of die mis zijn. Dus uh, ja, zo, uh, zo hoort het ook, hè? En meneer, heeft u contact gehad met mevrouw Ouwehand? Uh, gistermiddag. En waarom mogen kinderen niet haring happen van u? Nou, ze mogen voor mij haring happen, daar ga ik niet over. Maar het is natuurlijk zo, uh, het wordt een beetje verkocht, onder gezond, uh, verkocht uh, door een commerciële organisatie, natuurlijk. Om uh, het vis eten uh, te promoten. En uh, ja, wij vinden natuurlijk, dat druist natuurlijk in tegen alle vormen van duurzaamheid. Daar hebben we tegenwoordig een mond van vol. Iets minder door de recessie. Maar uh, het blijft nog steeds op de agenda staan, zeker van de gemeente Apeldoorn. Dus uh, wij vinden. Zeker in Apeldoorn, maar nu ook landelijk, uh, dat, dat uh, daar een stokje voor gestoken moet worden. Maar vis is toch heel gezond, omega-3 en dat soort dingen, goed voor lichaam en geest. Stelt u ja, dan het, het welzijn van voor een vis bij? dat en geest? Maar je hebt natuurlijk ook uh, vervangende, en dat is helemaal niet zo moeilijk, zonne, uh, zonnebloemolie, lijnzaadolie. Daar zit ook omega-3 in, dus je hoeft niet speciaal daarvoor de, uh, de, de vissen... Te overbevissen. Maar als u nou zou ageren tegen de consumptie van kabeljauw... dan zou ik u meteen begrijpen. Maar met haring gaat het toch niet zo slecht op dit moment. De afgelopen nou, jaren is de terughoudend haring, gevist. doet het, nieuwe, is het, eh, al het de nu weer. Het gaat nu. Hallo, taat testing. Uh, ik, ik zei, de afgelopen uh, jaren is terughoudend gevist. Waardoor het ja. nu weer heel goed gaat met de haringstand. Dus het gaat toch wel? Ja, het gaat wel. Maar ik heb ik ben toevallig anderhalf jaar geleden met Marian Tiemus samen is met een visser mee geweest. En in de discussie op de boot. Uh, toen hebben we toch ook wel gemerkt dat er een hele. Lage, uh, een, ...zeg maar dat de 100 ton, uh, vroeger zat er een, een, een meervoud, een tiental, honderdtal meer in de, uh, in, in de Noordzee eigenlijk... ...dat is tot het minimaal gereduceerde paar jaar niet op haring mogen vissen. Nu is er weer, zeg maar, bij wijze van spreken zit er 100 ton in. Nou, dat, dat mag nu weer, maar het is nog veel te weinig. En we gaan ook de wereld over nieuw foundland. Overal vissen we de haring onder andere weg. En dat, is, dat moet je in de vorm van duurzaamheid, moet je dat gewoon niet willen... Meneer en zeker niet door een commercieel bedrijf aan kinderen laten vertellen. haring behoort tot ons nationale erfgoed. Vindt u dat bijvoorbeeld ook Vlaggetjesdag moet worden afgeschaft? Ja, ja, ja absoluut. Dat, dat, dat vind ik uh, onzin. Dat is gewoon een promotiemoment voor het haring eten. Ja, gelukkig slaat het niet meer aan bij de jeugd, Blijkt wel. Want ze moeten deze stap uh, zetten. Dus uh, ja, voor mij is het Vlaggetjes-halfstokdag. Het is vrijdag, visdag. <laughs> u neemt een pilletje dus met omega-3. Nou, ik, ik, ik eet gewoon gevarieerd en zon, zon, gezond zonder vlees en vis. Dus uh, ik voel me prima. Dus uh, dat gaat wel goed en dat wil ik iedereen aanraden. Harry Vos van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn. Ja, ja, ja. En dan gaan we zoals elke vrijdag naar de flats van de multiculturele wijk Vollenhoven in Zeist. Hoe wonen en leven mensen daar met al die verschillende culturen? Verslaggever Robert-Jan Boy was deze week in de zogeheten torenflat. Robert-Jan, goeiemorgen. Goedemorgen, Felix. Het viel je daar als eerste op. Om te beginnen heb je natuurlijk de hele grote flats Ik noem de Geroflat, ik noem de L flat en die torenflat is groter dan groot. 19 uh, verdiepingen, helemaal in glas verpakt. Een grote glazen gevel, rood, achter indrukwekkend, geen galerijen, geen balkons. Dus als je naar binnen wil, dan ga je eigenlijk gewoon door een lange gang. He, zo verbreik je eigenlijk de verdiepingen. Doet een beetje hotelachtig aan, wat ja. in die lange gangen... Uh, keurig, dik tapijt zou ik bijna zeggen. Schilderijen aan de muren. Je denkt van, je woont hier in een hotel. Wat fantastisch. Maar er is toch een dingetje. En dat heeft te maken met uh, gehorigheid. En dat bleek onder meer bij Esther op de tweede verdieping... Ja, dit is dus uh, de tweede etage van de torenflat. En ik ben juist even aan het testen wat nou precies uh, het effect is van het geluid. Ik sta nu voor de dichte deur van uh, Esther. Ik heb verzocht hem even de stofzuiger aan te doen. Ja. ja, en die was inderdaad op de gang toch wel tamelijk duidelijk uh, hoorbaar, ja. hoor, het, het geluid. Ja. En dan begrijp ik ja. dat dit nog maar de stofzuiger is, hè? Ja, en dit is nog maar een deur. Maar uh, en, en het is ook een beetje duidelijk dat, uh, dat je door een deur wel... Veel hoort. Maar ik bedoel, een plafond en, en uh, zeker een muur moet het toch wel tegen kunnen houden. Het ja. geluid van een huilende kind. Maar wat gebeurt er precies hier met, uh, met geluidsoverlast, met gorigheid? Wat houdt dat precies in? Nou. Uh, Noem eens een paar voorbeelden verder. Maar bijvoorbeeld uh, dat een uh, kind van, uh, van de derde verdieping, boven ons, mm. die begint uh, in één keer om vijf uur ochtends te huilen. En dat elke dag. En terwijl jij, zeg maar, bijvoorbeeld, je hebt een uh, moeilijke dag gehad en je wil gewoon uitrusten. En dat kan niet, want je wordt wakker door dat geluid. Ook vooral van de zijkant hadden we ook nog een kind wonen. Buren, ja. De buren, die zijn nu, uh, die zijn nu al weg. Die zijn al verhuisd. Mm -hmm. Maar daar hadden we ook heel veel last van. Maar die kind, uh, die 24 uur per dag. En je ja. kan hier geen rust krijgen. Vooral met een zieke moeder is dat niet leuk. Mm -hmm. Dus je hoort echt alles, een huilend kind. Je hoort ja, de... alles. voetstappen al... ook. En soms hebben ze ook feesten. Kijk, dat begrijpen we natuurlijk. Dat respecteren we. Maar bijvoorbeeld elke avond hadden ze daar een karaoke of wat dan ook boven, ik weet niet wat voor karaoke wedstrijd, was, maar ze de hele dag door karaoke, ja, dat ja. was niet leuk. Heeft u geprobeerd om even in gesprek te gaan nee. met de mensen om te kijken of het wat zachter kan? Nee, want uh, de buren daarvoor die hadden ook een kind en daar werd ook vaak over gezegd. En ik dacht ja die, gaan, die kan er toch niks aan doen. Aan een kind doe je natuurlijk weinig als het helpt. Ja, ja, je kan niet zeggen uh, je stopt het kind met huilen, maar uh, ja. Ja. Maar dat is wel een probleem als ik zo hoor, want het beheerst ja. wel een beetje. En als jij, zeg maar, zeg maar, s'avonds bijvoorbeeld om, om zes uur of zeven uur. Ja. Dan eh, ik ben een, uh, ja, ik ben een, een uh, pianist. En ik, ik wil soms uh, piano spelen. Ja. En dan om zeven uur, weet je wel, dat is toch vroeg. Dan ja. begin ik te spelen en dan hoor je zo bong, bong, bong, bong. Van stop met dat muziek, ja. En dan denk ik, nou. Uh, dat is, dat is wel vrij oneerlijk. Ik bedoel, ik zeg toch ook niks van jouw uh, geluidsoverlast. Zou ik even kunnen uh, horen hoe dat nou klinkt als er piano gespeeld wordt? Ja, maar het is wel in mijn piano. kamer. Ja, en goed, boven, maar... Vlak boven is, is haar kamer waarschijnlijk. En dan nou, mag gewoon even, even kijken hoe dat dan... Juist. Ja, even, even kijken. We gaan hier even het uh, kleine gangetje in. En de woonkamer met uh, licht, licht pakket op de vloer. Aan het eind van de woonkamer rechts slaapkamer, bed, keyboard. Oh, dan zet ik hem zo en dan uh, is die ietsjes. Maar dit klinkt uh, heel zacht. Ja. Dit is nou, al te soms, horen dan? Soms dan zet ik een, uh, bijvoorbeeld een, een beat aan. Ja. Laten we zeggen dit. Ja. En dan gaat ze bonken. Is ze is, is nou thuis? Ik weet het niet. Nee. Ik even idee. proberen. Even proberen, zet maar even aan. Ja, het is meestal s avonds. Oh. Want zij, is, zij werkt waarschijnlijk ochtend en Aha. dan komt ze in de avond, want dan ben ik pas thuis. Want normaal heb ik gewoon school en dan ga ja. ik werken of zoiets. En dan kom ik thuis en dan wil ik even spelen en dan is het niet goed. Het valt me nogal mee, deze muziek, maar uh, het klinkt dus vrij hard door in die niet Overdreven, moet ik zeggen. Ja. Maar wat zeg je bijvoorbeeld hiervan? Ben het begint heel zachtjes. Ja, dus het is dus geen geluidsoverlast. Het is een andere koek, hè? Ja, geen geluidsoverlast. Dat is Geroejaans, dat... is dit, hè? Ja, dat is Ja, dat doet me denken aan een mis met drie heren. Ja. En lang zitten. We ja, hebben je vraag, valt geeft u het dan ook geluidsoverlast? Ja. Kijk, en dat is nou maar net de vraag. Een lekker stukje Gregoriaans. In de woonkamer van Gerard Pot en uh, Paul Olimans. Van de, huurders, uh, de huurdersvereniging. En ik moet zeggen, het staat eigenlijk op normale sterkte. Ja, zeker. Maar toch, Paul, is dit storend. Ja, de benedenburen die horen het dus ook. Die horen dit al. Ja. En uh, ja, zo, de vroegere bewoners, benedenburen, die ergden zich eraan. Maar gelukkig deze, benedenburen, die vinden het mooie muziek. Dus, uh, hmm. Maar ze horen het wel. Het is een item, geloof ik, in de torenflat. Geluidsoverlast, ja. gehorigheid. Hoorig ja, precies. Als je op het gastenboek leest, een heleboel klachten erover. Ja. Ja, door de vloeren en de muren. Op een of andere manier laten toch veel geluid door. We staan hier in de woonkamer. Een gezellige woonkamer, 19e verdieping. Schitterend uitzicht uiteraard. Hier ligt dan vloerbedekking. Er schrijft ook veel laminaten zijn. Zou misschien zijn werking kunnen hebben? Ja, dat vrezen we van wel, ja. Maar voor de rest, de muren. Ik mag ik even de muren... Oh, wacht even, ja. Dit, ja. ja Dit is niet muren... echt beton, hè, Nee, Het is een soort Gerard. karton. Het is een soort karton, zeg ik altijd. En dat geldt voor de hele flat? Dat geldt voor de hele flat, ja. Nou heb je wel een dun wandje daar te pakken, maar je hebt ook betonnen wanden. Die wat dikker zijn natuurlijk, ja. en minder geluid doorlaten. Maar, maar dat het is gewoon hebt... een bouwfout eigenlijk. Nou ja, dat, nou ja, dat durf bouwfout, ik niet te zeggen. Dat weet ik nou ook weer niet hoor, Of het bouwfout is gewoon zo gebouwd. En het is heel lang geleden gebouwd. 75 meen ik? Ja, daar waren er dus toch andere normen. Ja. Wat is er aan te doen? Ik denk heel weinig. Ik, nee, ik vrees dat er weinig aan te doen is. Vooral omdat Vestia nu op het ogenblik toch financieel... De woningbouwvereniging? Ja, en niet al te voor voor staat, om het, nee. het te zeggen. Dus het is iets waar je mee moet leren leven in de Torenflat? Ja, precies, ja. Een schitterende flat, want als je hier komt met die mooie, luxueuze gangen... dat je denkt van nou, wat een hotelletje hier. Ja, inderdaad. Het is ja. even iets waar je niet op rekent, ja. maar wat er kennelijk dan bij hoort. Ja, precies. We zijn er heel blij mee, hoor, zoals het eruit ziet. Dus, uh, ja. Ja. Gewoon rekening houden met elkaar. Je woont in een flat, dus daar moet je rekening mee houden. Als iedereen dat doet, dan heb je al een stuk minder overlast natuurlijk. Ik sprak meneer Spies. 88 jaar. Nou, die heeft een hele duidelijke mening. Is die bekend, meneer Spies? Ja, die kennen we heel goed. Ja, die kennen we heel goed. Wat ja, vond meneer Spies ervan? Je zal het even laten horen. Fantastisch. Ik geef van niemand last en niemand heeft van mij last. Hey, als ze een eenjarig is... Het kan iets rommelig zijn boven hier. Oh, dat, hangt, dat gaat ook weer over. En ik hoop zo naar een jaar mee te gaan. Hij wilde nog wel dertig jaar wonen hier. Ja, gelijk heeft hij. Ik hoop het voor hem, dat lukt. En zijn gehoor is uitstekend. Oh, by oh. the way. <laughs> ook heel mooi. Ja. Ja, prachtige muziek nog altijd, hè? Het ja. Zeker op zo'n vroege ochtend Robert Jamboy. Je wordt er nou wat want... gedaan aan die geluidsoverlast daar, of niet? Weinig, heb ik begrepen. Ja. Je moet ermee leren leven. Ja. Misschien toch nog weer een thema op terug te om op terug te komen... zodat de woningbouwvereniging wordt aangespoord... om daar in de torenflat verbeteringen aan te brengen. J.J. Kill, samen met Eric Clapton uit maart 2009 alweer... van het album Roll On, het nummer Roll On... Heavy lady. and the thoughts keep forgetting you down. Don't you worry, honey? We're all right. J. Kale, uh, weer ouwe op dave in 2009 met Roll On. Geassisteerd op het eerste nummer door Eric Clapton. De Nak-supporters in Breda tijdens een wedstrijd tegen PSV. Avondje Nak, zongen ze. En dat is ook de titel van een boek dat maandag uitkomt. Het is geschreven door sportjournalist en Nak-fan Sjoerd Monsou. Eerder dit jaar nog onderscheiden met de Hartgasprijs voor zijn columns in het AD over de crisis bij Ajax. En Sjoerd Monsou zit bij mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Nak, Nederlands kampioen in 1921. Weet ik door het boek hoor. Winnaar van de Beker in 1973. Herinner ik me nog een klein beetje. En dat ja. is het dan wel zo'n beetje. En niet dat je denkt, nou die club die is een heel boek waard. Nee, nee, ik kan me voorstellen dat je dat zegt. Maar dat. Toch is het zo. Toch is het wel zo. Um, kijk, NAC is inderdaad een, een club die, die behoorlijk gemankeerd is. Want niet alleen uh, hebben ze weinig prijzen gewonnen. Ze degraderen ook zo ongeveer iedere tien jaar een keer. En dan gaan ze weer een keer failliet. Um, of bijna failliet. Um, maar NAC is wel een heel bijzondere club. En um, dat is het vooral omdat het een soort... Nak is eigenlijk een soort sociaal fenomeen geworden in ja. Nederland. En uh, dat komt mede door dat avondje nak. Daarom is dat ook de titel van mijn boek. Um, het, het boek gaat over nak. Uh, nak bestaat 100 jaar. Dus het, het gaat over nak in het algemeen. Ah, en wat is dat dan, dat avondje Nak? Het avondje Nak is ontstaan in het midden van de jaren 70. Um, nak was de eerste club die um, op zaterdagavond ging voetballen. Uh, destijds werd er altijd op zondagmiddag gespeeld. Alleen een wedstrijden waren eigenlijk 's avonds. En um, de KVB had toen een nieuwe regel. Um, die wilde dat voetbalclubs voortaan um, lichtmassen zouden krijgen. En dat was een van de eerste clubs die die lichtmassen ook daadwerkelijk aanschaften. En um, die, die lichtmassen die werden omhoog gehezen. Um, de, de clubsecretaris van dat moment, Eugène Lemmens... die zag een advertentie staan in een, uh, in een, in een krantje. of in een uh, En dat stond de slogan in en dat kwam neer op... Uh, een avondje uit, ja gezellig. Of een avondje naar de bioscoop, gezellig. over de horeca of zo. Ja, ja. van horeca Nederland. En um, die dacht van nou, daar maak ik iets anders van. Dan maak ik van een avondje nak, ja gezellig. En dat een beetje een knullige slogan is dat. Maar... Het werkte, eh, want mensen vonden het leuk en die dachten: van, Nou, zaterdagavond leuk, gaan we eerst naar het café, gaan we daarna naar een nak en dan gaan we daarna weer naar het café. Oh, dat is het eigenlijk: dat café, nak, café. Dat is de essentie. Ja, ja. die drie dingen die hebben samen tot het, nou, het, het avondje nak gemaakt. En dat werd al heel snel een enorm succes. Dus, dus NAC werd een soort. Um, was eigenlijk de eerste club waar, waar voetbal een soort een vorm van uitgaan werd. En. Um, dat zorgde ervoor dat NAC ook een bindmiddel werd voor de regio en voor de stad. Want het werd een soort van gewoonte en traditie... om met je, met je familie en je vrienden een avondje in de NAC te gaan. En uh, dat, was, ja, dat was op dat moment echt uniek in Nederland. En dat is eigenlijk altijd blijven bestaan, dat avondje. Dat zit nog steeds in de cultuur van die club. En ik in mijn boek wilde ik heel erg de cultuur van NAC beschrijven. Dus niet zozeer de geschiedenis en de hoogtepunten en alle seizoenen... Uh, maar vooral het karakter van die club. En uh, vandaar en, ook Avondje nak. In de pro proloog van dat boek daar schrijft u over een Nack-fan... die op een spandoek schreef... Nak. dat is bier drinken en kut roepen. Dat is het ook? <laughs> ja, dat is, uh, dat is in zekere zin wel de essentie. En dat klinkt misschien een beetje banaal. En... Uh, en uh, en, uh, en het, je zou het ook negatief kunnen noemen. Maar dat is het eigenlijk niet. Want het, is ook een, een, een, het stond toen op een spandoek. Die had, hij had het op een spandoek geschreven. Er stond alleen maar op bier drinken en kut roepen. Yeah. En uh, ja, daar zit ook een soort zelfspot in natuurlijk. Hè? Het, uh, wij, we, wij weten als naktiepotters dat we nooit uh, de Europa Cup gaan winnen. Dus het is ook een soort van... Wij reageren ons op die manier af, als het ware. En, dus die spelers die krijgen het hard te verduren van de, al ja, de dronken, dronken wordende supporters. Ja, maar goed, het is, het is ook altijd. Uh, kijk, het is bij NAC heel erg zo: als het goed gaat, dan gaat het hele stadion erachter staan. En als het, als het slecht gaat, kan het ook rauw zijn. Want NAC is ook een, uh, ja, een echte volksclub. Maar uh, ja, er zit altijd veel emotie bij. En uh, er is gezelligheid aan de ene kant. Maar er is ook een soort fanatisme dat je, dat je bij niet heel veel clubs ziet in Nederland. Ja, want u prijst die vechtersmentaliteit van de club en de ons supporters... maar dan denk ik, hoezo is dat typisch NAC? Dat is bijvoorbeeld bij Feyenoord ook. Klopt. Nee, maar, nou, ik, ik beweer ook niet dat NAC de enige uh, volksclub of fanatieke uh, supporters aanhang heeft. Er zijn er een paar van in Nederland, maar niet heel veel. En, en de link met Feyenoord is in die zin wel aardig... In Breda is altijd een beetje hekel aan Rotterdam en aan Feyenoord. Dat is historisch zo bepaald. Um, dat is een lang verhaal, maar goed. Andersom is dat trouwens niet zo. Maar NAC en Feyenoord lijken wel in zekere zin een beetje op elkaar. NAC is eigenlijk een kleine variant van Feyenoord. In, in de zin van he, het volkse het trouwen. De mensen blijven altijd komen, ook als het ja. slecht gaat. Er um, is ook wel een belangrijk verschil. NAC is veel boegondischer dan Feyenoord, denk ik. Uh, Feyenoord is nog rauwer, eigenlijk. Uh, Breda is een heel Burgondische stad waar, waar mensen veel naar het café gaan... waar ze gezellig een biertje drinken. En dat zit ook heel erg in nak. Dus dat is wel een belangrijk verschil. Maar, maar dan, dat rauwe, waar komt dat dan vandaan? Ja, Want, vroeger als, was... Als u, als u het heeft over Breda, dat is een Burgondische stad. Een ja. chique stad een, Klopt, een beetje. ja. ja. Ja, Breda is echt een beetje een CDA-VVD-stad. Uh, dus inderdaad een beetje een chic imago, een beetje een deftige stad van oudsher. En NAC was eigenlijk vroeger ook best wel een, een nette club... zoals alle voetbalclubs in Nederland eigenlijk een beetje tot de, tot de elite behoorden. En dat is eigenlijk in de oorlog is dat een beetje gekanteld. Uh, of na de oorlog eigenlijk. Toen zijn er steeds meer NAC-spelers die kwamen uit de volkswijken... Die kwamen door in het eerste elftal. De familie Bouwmeester is een belangrijk voorbeeld. Uh, Frans Bouwmeester, die ja, had nou nog een aantal broers. En uh, die kwamen uit de Gampel. Dat was echt, echt een volkswijk. En uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat NAC langzaamaan... en de supporters gingen zich identificeren met die spelers... eigenlijk steeds, steeds een beetje volkser werd. En, en ook wel de meest volkse is van Brabant. Want als je de andere Brabantse clubs bekijkt... die zijn allemaal, zijn allemaal een beetje bekend om hun gemoedelijkheid. PSV is natuurlijk het bekendste voorbeeld. En NAK zit wat dat betreft, precies op de lijn, zeg maar, tussen Rotterdam en Antwerpen. Er zit een beetje het, uh, nou ja, het, het Vlaams begrondetje dus zit erbij, maar er zit ook uh, een beetje de, uh, het westen van Nederland, zou ik maar zeggen, zit er ook in. En uw boek staat vol van makkelijke anekdotes en persoonlijke ervaringen. Zo heeft u contact gehad met een bijzondere NAC-voetballer, Wannie van Gils. Hoe ging dat? Ja, ja. ja Wannie van Gils is eigenlijk een, uh, dat is mijn. Uh, nou ja, jeugdheld zich groot. Dus het was eigenlijk meer een cultheld. Um, over Wanni werd altijd gezongen. Wanni, Wanni, hij wil wel maar hij kan niet. Um, dat Toch kon hij de... soms heel goed voetballen. Ja, ja dat klopt. Want <laughs> dat was ook te weinig eer. Want Wanni uh, was soms geweldig. En die maakte ooit op een, uh, in een wedstrijd tegen Eindhoven. in de eerste divisie. die wedstrijd. Ik denk dat er uh, 4000 mensen zaten. wat in de eerste divisie vrij veel was toen. Ja, dan moest hij toen ook natuurlijk, natuurlijk als NAC supporter. Ja, natuurlijk. Maakt tuurlijk. niet uit waar hij maar ik was. Ik was een jaar of tien. En uh, Wanni maakte het mooiste doelpunt dat ooit gemaakt is in de geschiedenis van NAC. Dat was een solo. Vanaf de middellijn langs zes, zeven verdedigers. Zijn beelden van, daar is ook bewijs van. Uh, en dat was een soort Maradona-achtige goal. En hij speelde in een soort heel traag tempo. Speelde hij al die spelers uit. Nou, chipte hem in de goal. En dan zie je op televisie, er waren hele krakerige beelden van. Dan zie je dat hij naar de cornervlag loopt. En dan zie je een jongetje met een geel petje... zie je meelopen naar de cornervlag. En bij de cornervlag ontmoeten ze elkaar. En dan zegt Warnie, was die mooi of was die niet mooi? En toen zei ik, want ik was dat jongetje... Ik zei, hij was hartstikke mooi Warnie. En toen, uh, toen gaf hij me nog een hand uh, door het hek heen als het ware. Dus dat was een soort... Uh, ja, dat, dat is, Het lijkt een heel klein moment, maar dat soort dingen blijf je natuurlijk altijd bij. En dat, dat, dat wilde ik ook in het boek hebben. En uh, Je voelt je vereerd dat je na zo'n goal uh, even met de doelbe te maken bent natuurlijk. Ik kan me voorstellen. En, en NAC-supporters zijn bijzondere supporters. Want dan lees ik in het boek dat, uh, dat, dat, dat ze niet alle clubs navolgen... met, met zo'n deuntje op het moment dat er gescoord is. Uh, bij Utrecht hebben ze... Ja. Wat ja. hebben ze daar ook alweer? Ja, NAC supporters hebben een beetje de neiging en de behoefte om een beetje afwijken te zijn. Die, die, willen, die willen graag nergens bij horen. Um, en als, ergens, als ze ergens bij willen horen, dan is het een beetje bij de Engelse manier van voetbal beleven. Uh, je hebt In heel veel Nederlandse stadions heb je inderdaad zo'n deuntje naar een doelpunt. Behalve bij Cucaracha, NAC. geloof ik. Ja, bij ja. Utrecht heb je dat. Bij Feyenoord ja. heb je de Hermes Houseband. En... Uh, bij NAC is daar altijd hele grote weerstand tegen, tegen geweest. Omdat de supporters willen zichzelf horen juichen. Die willen zelf de sfeer maken. Die hebben, hele, die hebben een soort eigenwijze wetten van dingen die ze wel of niet willen. Mascottes in een stadion hè, van die man in zo'n raar pak. Daar hebben ze bij NAC een tijdje geprobeerd. Die man die werd weggehoond. Nee, die heet een, Harry NAC. Ja, ja, dat was een <laughs> man in een mollenpak. En die, uh, nou, daar moesten de supporters helemaal niks van hebben. Dat was echt uh, een, een totale misfit. En dat, nou, dat zit ook wel een beetje in nak, een beetje eigenwijs. Het was een treurig einde van die mascotte, is dat geweest? Ja, ja, nou, het was niet helemaal het einde, maar die man die kreeg ooit een, een, een, een hartinfarct tijdens de wedstrijd, of vlak voor de wedstrijd. En dan moest hij in dat pak lopen? Ja. Die, het was heel warm, Nacht speelde tegen Feyenoord. En die man die, die viel op een gegeven moment op de grond en die ging kruipend naar de zijlijn. En, en heel het stadion dacht dat het een act was. Dus iedereen begon te fluiten: van schiet nou eens op. En, en de scheidsrechter stond te gebaren: van, uh, snel dat veld af. Maar die, uh, maar de, die man die bleek dus een hartinfarct in dat pak gehad te hebben. Liep gelukkig goed af, dus we kunnen er nu gelukkig een beetje om lachen. Hey. Maar het was een, uh, het was een, uh, een hele, hele merkwaardige situatie. Ja. En NAC had op een gegeven moment een bijzonder record. Namelijk de langste voetbalnaam van welke club ook ter wereld. Ja, ja NAC heeft twee records. Uh, het record bier drinken, dat is ook echt zo. In, gemeten in hectoliters. Uh, bij NAC wordt het meeste bier gedronken <laughs> van Nederland. Um, maar dat andere record is inderdaad de langste clubnaam... En en dat, dat zit hem in, dat zou je niet, misschien niet gelijk zeggen... maar als je hem helemaal eh, uitschrijft... dan betekent Noad adventure combinatie dat is vrij bekend. En Noad staat voor niet nooit aan. opgeven, altijd doorzetten. En daarna krijg je aangenaam door vermaak... en nuttig door ontspanning, combinatie, breda. En als je dat allemaal uitschrijft... dan kom je op een, ik geloof, 87 uh, tekens. En dat was officieel de langste clubnaam uh, ter wereld... Uh, dat, dat record heeft geloof ik een jaartje gestaan. En toen kwam er een meneer uit, ik dacht Thailand of Hongkong, ja, het staat in het boek. Uh, een van de twee, en die kwam met een, met een nog langere club. Ja, naam. die wil ik ook uitgesproken. Heer. Ja, nee, dat gaat niet lukken. Dat ja, gaat, niet. gaat niet lukken. Nee. Nee. Dus dat record werd ons helaas ook uh, afgenomen. Wat een enorme teleurstelling was uiteraard. Dus uh, ja, wat we overhouden, is het, uh, is het avondje. Kijk, uh, we winnen nooit iets, maar uh, het avondje nak is er altijd nog. En dat. Uh, dat is, het, uh, dat is het goede nieuws. Sportjournalist Sjoerd Mossou schreef een avondje nak. Een boek dat ook voor niet-nak-supporters zeer goed te pruimen is. Vanaf maandag te koop in de boekwinkel. Hartelijk dank. Dank je. Voordat het 12 uur is hoort u nog over het CDA. Met die partij kun je nu namelijk zes kanten op. En met duizenden tegelijk stromen de auto's binnen bij Zeebrugge... richting Europa. Naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, één onderwerp in deze nieuwsminuut. Op dit moment presenteert eurocommissaris Rehn... de verwachtingen voor de Europese economie tot en met 2013. Die lenteprognose geeft een voorspelling voor economische groei, werkloosheid en de inflatie in de Europese Unie. Laten we even luisteren naar Rehn. The European economy is estimated to be currently in a mild but short lived recession and then subsequently a slow and subdued recovery. Is forecast to begin from the second half of the current year onwards. And continue over the forecast horizon of this year and, and next year. Olly Rain was dat, de strekking van wat hij zei. We zitten in een milde, korte recessie met uitzicht op langzaam herstel. Financieel redacteur André maar ook aangeschoven. André, dat klinkt niet vrolijk. Nee, hij kijk ook heel ernstig. Nu kijkt hij altijd ernstig en dergelijke meer. Maar er is ook weinig reden tot vreugde bij de man natuurlijk. Want we zien gewoon een verdere verslechtering van de Europese economie... vergeleken met de vorige najaarsramie van 2011... De economie van de 27 euro landen bij elkaar opgeteld... die zal in 2012, dus dit jaar, verder stagneren. Dus geen groei, maar ook geen verdere krimp. En in de eurozone, dat zijn de 17 landen met de euro... daar zul je een krimp opgeteld zien van 0,3 Dus de economie die achteruit hobbelt in plaats van groeit of stagneert. De Nederlandse economie zal dit jaar met 0,9 krimpen. Kleiner worden dus. En pas volgend jaar wordt een groei verwacht van 0,7 Dus het houdt helemaal niet over. Het is een somber beeld. Met dus dat hele dunne streepje licht van in de loop van eind van het jaar... In de loop van volgend jaar zul je economisch herstel gaan zien. En hij noemde ook de situatie in Europa gewoon fragiel, de economie. Um, een grote verschil ook tussen lidstaten. Uh, gemakshalve kun je zeggen Noord-Zuid. Uh, maar ook binnen het noorden, zeg maar, uh, ons land... Uh, vergeleken met Duitsland, daar zijn ook al grote verschillen tussen. Dus het is eigenlijk een heel gefragmenteerd Europa... en vandaar dit hele brokkelige, uh, toch vrij treurige beeld van Europa. Heeft u ook iets gezegd over de 3 norm waar we ons aan moeten gaan houden? Nee, heeft er nog niks over gezegd. In ieder geval, misschien zegt hij dat nu terwijl ik hier zit... maar in ieder geval, uh, het wordt natuurlijk in die zin wat, wat makkelijker... wanneer iedereen in hetzelfde slechte bootje zit en het maakt water dat je met elkaar misschien wat coulanter kunt zijn ten aanzien van regels en spelregels. Aan de andere kant, eh, het is natuurlijk een discussie geweest de voorbije tijd ook... dat eh, de huidige malaise veroorzaakt worden dat we in het verleden zo slap waren en laks waren. Dus men is niet schouw geneigd, denk ik, om te gemakkelijk te zijn. Maar dit helpt misschien een klein beetje om wat, nou ja, aardiger te zijn tegen elkaar. André Meijnerma, dankjewel. Tot zover ook de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A9... Amstelveen richting Diemen. Daar staat door een ongeluk voor knooppunt Hollendrecht een drie kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os is er ook nog een ongeluk gebeurd. Dat is gebeurd bij knooppunt Ewijk. Daar staat vanaf Heteren tot aan knooppunt Ewijk Ewijk een vier kilometer file. En bij knooppunt Ewijk is de linkerrijst ook afgesloten. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. De zes kandidaatlijsttrekkers van het CDA namen het deze week al drie keer tegen elkaar op. Er waren debatten in de Rotterdamse Laurenskerk en in Groningen. Nou, daar spatte de Vonker bepaald niet vanaf. De kandidaten zaten namelijk wel uh, erg op dezelfde lijn: Bleker, Spies, Van Haasman, Buma, Keizer van Thornburg en Wintels. Kleurden alle zes netjes binnen de lijntjes van het partijprogramma, zou je kunnen stellen. Gisteravond kwamen ze weer in actie, deze keer live op televisie. En nu is de vraag: hebben de CDA-leden na het debat bij Pauw Witteman wel iets te kiezen? Politiek redacteur Peter Kee. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij ja, was uh, nauw betrokken bij de voorbereidingen van dat Paul Witteman Zeker. debat. Eerst dit over wie van de zes hoeven we wat jou betreft het niet meer te hebben. Wie is zo'n beetje uitgespeeld? Ik denk dat mevrouw Spies wel uitgespeeld is in deze uh, kandidatenrace. Die, uh, die heeft het gewoon niet. Die kwam er gisteravond ook niet tussendoor. Ze ging, begon met goede zin, maar we zagen het er niet vanaf spatten in, uh, in het debat. Dus uh, ik denk dat we haar naam kunnen doorstrepen. En hoe was zijn reactie na afloop? Ze was als een van de eerste vertrokken. Dus dat... dat zegt ook wel iets. Hè? Ja? Degene die bleven hangen, die, die hadden het beduidend beter gedaan. Jullie hadden ze alle zes in de uitzending. Stonden ze allemaal te trappelen om mee te doen? Nee, dat, uh, zo gaan die dingen niet. Uh, Haarsma Buma had bijvoorbeeld eigenlijk geen zin in dit debat. Uh, dat is begrijpelijk. Hij is de koploper. Hij heeft wat te verliezen. Uh, mensen kennen hem al. Uh, de andere kandidaten zijn onbekender. En die stonden te, te trappelen echt om in de debat ja. te gaan. Buma had het ook heel druk. Hij reisde door het hele land... en hij had voor deze avond een bijeenkomst gepland... in de schuur van Annie schreier pierik ver weg in het oosten van het land. Er waren dertig mensen, CDA-leden, kwamen daarop af. En eigenlijk vond hij dat belangrijker dan zo'n debat voor de ogen van de hele natie. Dus we flink aan getrokken door de redactie, door jou? Nou, door, door mij en, de, en twee collega's van me... die ook de politiek doen bij Paul Witteman. Uh, wij zeggen dan, het debat gaat sowieso door... Uh, als jij niet komt, doen we het met vier of met vijf. En gelukkig waren die andere vier of vijf heel erg uh, bereidwillig om te komen. En ik denk dat Haarsma Buma uiteindelijk inzag... dat het voor het CDA toch ook heel goed is om zo in de pitje te zijn. Al, zijn het dan, al worden de verschillen wel wat zichtbaarder zo. In de aanloop naar dat soort debatten op televisie... doen de deelnemers nog wel eens moeilijk over discussiethema's. Was dat gisteravond ook het geval? Of voor gisteravond dan? Ja, zo'n debat is ook altijd een uh, proces van onderhandelen... Uh, deze keer viel het nog mee, omdat het zo kort van tevoren duidelijk was dat het doorging. Maar we hebben wel gisteren de hele dag zitten onderhandelen over de stellingen. Want bepaalde stellingen mogen dan niet uh, aangesteden worden. Dus Elke mocht niet? Waar staat de C van het CDA nog voor? Belachgevoelig. Dat wilden ze liever niet. Want? Wat, waar staat de C dan voor? Wat was de keuze? Uh, nou, die keuze wilden we aan hun laten. We hebben ah. wel gezegd nog van, oké, okay, dan maken we ervan... de C van het CDA staat voor conservatief. Zoals Hans Heel een tijdje geleden had gezegd of in een interview. Voor Christel, kan ook. Ja. Uh, maar dan er echt, uh, ontstond wantrouwen bij de deelnemers aan het debat. Zelfs mensen die eerst heel enthousiast waren... die begonnen nu te neigen naar afhaken... en dachten ook dat we slechte bedoelingen hadden met het debat. En wie was het meest wantrouwend, wat dat betreft? Nou, ik heb het nog even nagevraagd. En, en toen ik uh, flink doordrukte, zei mevrouw Van Torenburg... ja, ik heb even overwogen niet te komen. Terwijl zij juist heel graag wilde eerst. Maar zij was, dacht, die jongens, die maken ons kapot... De eerste helft van het debat was, was niet echt opwindend... maar dat sloeg om toen het ging over de stelling... of het CDA in Nederland onmisbaar is. En toen werd het debat flink aangezwengeld... met een fragment uit Koef Noem. Noem 11 CDA-eigenschappen. Integer? Nee. Stolvastig. Nee jongens, nee. CDA, hè? Principeel? Er staat er niet bij. Kom op, denk aan nou. mediageel. Uh, uh, media geel. Ja, dat is goed. Ja. We moesten lachen, maar misschien helaas wel de lach van herkenning ook tegelijkertijd. Maar dit is wel het probleem wat we eerst de komende jaren... Uh, met elkaar hebben op te lossen... dat we gezien worden als die fatsoenlijke middenpartij... waar inderdaad in deze film over vijf of tien jaar... de lach en herkenning wat minder in zit dan en nu. Marcel Winters is dat de voorzitter van het college van bestuur Fontys Hogeschool. Die stak meteen uit Londen in het kruidvat, Ja, dat, dat was meteen. Iedereen vloog in de gordijnen. En uh, heel slim, Haarsma Buma liet bleken, vooral in de gordijnen vliegen. Die, die ruimde de rommel voor hem op, eigenlijk. Uh, Bleker wilde dat ook wel doen hoor. En uh, die was ook echt boos. Dat zag je aan zijn ogen. Hij was echt na afloop zelfs nog boos over dit, uh, dit deel van het debat. Uh, tegelijkertijd moest hij zich ook laten zien. Hij staat natuurlijk op grote achterstand. Uh, hij wil graag uh, gezien worden, dus hij was ook heel gemotiveerd hoor, om dit soort gevechten aan te gaan. Ik vind het echt veel en veel te gemakkelijk om maar te zeggen. Wat, voor, wat verleden was, ja. was niet goed. Meneer Wintels. Nee. Wij, hebben, wij hebben het af, ook de anderhalf afgelopen jaar, met de fractie, zijn er echt zeer goede dingen gerealiseerd. Waar we trots op moeten zijn. En dan, dan past het niet. Ook u niet, vind ik, om de bol dan een beetje weg te lachen. Zo van, ach, dat was allemaal niks. Nou, als je iets kunt zeggen, inderdaad, van gisteravond was dat bleken flink in de aanval ging. Ja, nou, hij stond vooraf stond hij al te schijnboksen met me. Van nou, ik ga het even laten zien. Dat is natuurlijk logisch in zijn positie. In de peilingen stond hij op 5% of zo. Dus hij, hij wil. Hij weet wel dat hij niet meer gaat winnen, maar hij wil wel dat gevecht tot het laatste moment volhouden. Strijdend ten onder, dat is de doelstelling. Is hem ook opgedragen door zijn zoon, weet je wel, pap? Niet door de achterdeur eruit, jij gaat door de voordeur weg bij het CDA. Zie je hier uh, ook de invloed van de mannetjes maken, Jack de Vries? Ja, zeker. Ik denk, nou goed, met het besluit om, om strijdend ten onder te gaan... dat heeft hij gewoon met de familie genomen. En Jack adviseert hem dan in hoe moet je je opstellen. En hij zal ongetwijfeld gezegd hebben: Henk, laat je zien. En was dat te merken, inderdaad? Dat is ja. zeker te merken, ja. van Jack de Vries, kon je dat zien, jij? Nee, op dat moment, dat, dat zie ik niet zo terug in zo'n debat. Dat, de, de, nee. nee. Nou is Wintels één uh, buitenstaande. Mona Keizer wethouder te permanent, is de andere. En volgens een peiling van de EO, onder CDA gemeenteraadsleden... staat ze nu tweede achter Van Haas met Buma. Wat vond je van haar optreden gisteravond? Ja, ik vond haar uh, uh, rustig, uh, nuchter... Uh, ze, ze spat van het scherm, denk ik. Uh, ze, ze durft ook wat te zeggen, hè? want het is natuurlijk wel stoer van me... Dat, dat zij de PVV als enige niet uitsluit. En dat is flink. Er zijn vijf mensen, die geroutineerde mensen tegen haar aan te praten... en, en haar vertellen dat, zeggen dat de PVV uh, uh, in, in de toekomst nooit meer een uh, coalitiepartner zal zijn... of een, iemand met wie je kunt samenwerken. En zij houdt vol van wel. Niet zo vreemd misschien als je bedenkt dat zij uit permanent komt... uit uh, Volendam Roets heeft, haar roots in Volendam heeft... Dus dat ze weet uh, dat daar heel veel mensen leven... die zich niet van zich wil vervreemden. Misschien daar is de PVV heel groot. Dus zij kent ook die mensen. Maar ze kent de Morris van de Binnenhof niet, wordt dat dan gezegd. Hè? Ze zou niet scherp genoeg zijn voor de Haagse onderhandelingstafel. Is dat haar ziel? Ja, dat, zal een, uh, dat kan een probleem worden. De, je moet wel de weg weten in Den Haag. Haarsma Bume is natuurlijk geroutineerd. En je zag hem ook in het debat heel geroutineerd opereren. Weet je wel. Hij blijft een beetje boven de partij. Hij begon wat zenuwachtig, vond ik, maar na de hand uh... Nou, de hand wel, toch? grappig Met veel humor, humor, ja. ja. ja. Dus die, die, die blijft toch als een soort staatsman erboven hangen. En zij moet zich nog manifesteren. Uh, zal, uh, maar haar voordeel is ook dat ze die Haagse is dat ze daar niets mee te maken heeft. Dus dat ze als een frisse verschijning kan uitstralen... dat ze het anders gaat doen in Den Haag. En veel mensen zitten erop te wachten. En zij wordt waarschijnlijk de kandidaat. En mensen die, die voor win, Wintels kozen... Of, uh, die zullen wellicht ook denken van... hé, hey, die monarchij is zo gek nog niet. Dus als het... Als Haarsma Buma niet in één keer wint en in één keer meer dan 50% haalt... dan gaat hij vast nog een zware kluif krijgen aan Mona Keijzer, die nu als een soort hype door het medialandschap uh, heen loopt. Soms zit er meer vuurwerk in de beruchte nazit van Paul Mitterman dan in de uitzending zelf. Nou was die uitzending, daar is iedereen wel bij, bij blijven hangen, denk ik. Maar gebeurde in die nazit nog iets spannends? Uh, nou, wat je dan ziet is de, de opgetogenheid bij de mensen die het goed gedaan hebben... Dus Bleker was heel erg uh, vrolijk. En uh, uh, Mona Keijzer bleef lang hangen. En heel erg open om uh, met iedereen te spreken. Uh, mevrouw Spies was snel vertrokken. De, meneer Wintels, uh, ja, een, beetje, een beetje gemiddeld. Maar ja, er, was, er was niet echt uitbundigheid, hoor, dat nu ook weer niet. Maar ja, het gaat wel over het CDA natuurlijk. Hè. Politieke redacteur Peter K. Met dank. De gids. Vandaag praat Simone Wijmans over het online leven van Ott van Dalen. Hij is directeur van de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Tijdgeest. De webwereld van... Ott van Dalen, directeur van Bits of Freedom. 12 uur per dag online. A Bits of Freedom heeft de afgelopen week een goede week gehad. Jullie hebben je de afgelopen tijd sterk ingezet voor netneutraliteit. En nu is in de Eerste Kamer een wetsvoorstel daarover aangenomen. Waarom was het zo belangrijk voor jullie... dat die netneutraliteit door de Kamer zou komen? Uh, Netneutraliteit maakt dat niet de uh, provider bepaalt wat jij op internet doet... maar dat je zelf kan bepalen wat je op internet doet. En wij zagen een ontwikkeling waarbij providers zoals KPN... steeds vaker um, diensten zouden blokkeren of beperken. En wij hebben daarom altijd campagne gevoerd voor een verplichting... omdat providers alle verkeer gewoon doorgeven. En niet uh, zelf bepalen dat ze bijvoorbeeld Skype blokkeren omdat het concurreert met hun eigen telefoniedienst. En dat is nu dus gelukt, met het aannemen van dat wetsvoorstel in de Eerste Kamer? Ja, het klopt. We hebben nu een wet in Nederland... als de eerste in Europa en als tweede in de wereld... die garandeert dat uh, providers alle verkeer moeten doorgeven. Ja, internetvrijheid is dus heel belangrijk voor jullie. Nu hebben jullie met de Tweede Kamerverkiezingen op komst... ook een manifest geschreven over uh, vrijheid van internet. Kun je een aantal punten, belangrijke punten noemen uit dat manifest... waarvan jullie hopen dat het wordt overgenomen door de, uh, de politieke partijen? Een van de punten waar wij ons al heel erg lang zorgen over maken... is uh, de opslag van uh, telecomgegevens. In Nederland moeten providers een jaar lang, een half jaar tot een, half, een jaar lang opslaan met wie je hebt gebeld, met wie je hebt gemaild... wanneer je op het internet bent gegaan en waar je bent geweest... via je mobiele telefoon. En dat geldt niet alleen... Voor verdachten, maar dat geldt ook voor onverdachte Nederlanders. Voor iedereen die een telefonie of een internetabonnement heeft. Nou, dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel in deze tijd. Dat is een, uh, een verplichting of een wet die je misschien in dictatoriale landen zou zien... maar niet in een land als Nederland, wat zich laat voorstaan op internetvrijheid. Maar hoe ziet nou jouw eigen webwereld eruit? Welke websites zijn belangrijk in jouw eigen leven? Um, nou, ik heb het geluk dat mijn werk eigenlijk mijn hobby is. Uh, en dat betekent dat ik ook overdag en s avonds uh, precies hetzelfde doe... als wat ik zou doen als ik gewoon vrij ben. Um, dat betekent dat ik uh, de belangrijkste techblogs afga. Zoals? Nou, in Nederland is zijn tweakers en webwereld en nu.nl voor mij de belangrijkste bronnen. Um, in uh, Amerika voor de hele wereld vind ik Boing Boing een erg goede blog. Wat is daarop te vinden? Uh, Boing Boing is eigenlijk een bijzonder eclectische verzameling... van allemaal grappige dingen op het internet. En een van de redacteuren van Boing Boing is Cory Doctorow... Cory Doctorow is al heel lang een activist op het gebied van internetvrijheid. En hij is heel goed aangesloten bij wat er gebeurt in die wereld. En dagelijks publiceert hij wel een blog over een inter interessante video... over internetvrijheid of een, een, een paper waar het blijkt... dat uh, wat de entertainmentindustrie al, altijd zegt toch niet waar blijkt te zijn. Een hele goede bron van informatie voor wat er op dat gebied gebeurt. Daarnaast volg ik een aantal... Twitteraars. En wat ik een hele interessante twitteraar vind, is Jacob Applebaum. Hij is een ontwikkelaar van het Tor Project. Het Tor Project is, een, is software die je kan gebruiken om anoniem op het internet te gaan. En hij uh, zit heel dicht op ontwikkelingen die te maken hebben met surveillance en... Um, en, en, en controle van het internet. Uh, dus ik check ook altijd eventjes wat hij op Twitter heeft gezegd. En als het nou niet gaat over internetvrijheid, het is niet vaak, hoor ik al... maar welke sites bezoek je dan? Ik vind zelf Kickstarter een van de tofste sites op het internet om uh, eventjes te bekijken als ik uh, uh, weer uh, een, een dosis optimisme nodig heb over wat de mensheid allemaal uh, kan en wat het internet ook voor mogelijk maakt. Kickstarter is een uh, platform dat het mogelijk maakt om projecten uh, te financieren, om financiers te vinden voor je project. Je kan daar uh, nieuwe ideeën pitchen, uh, zoals bijvoorbeeld uh, een, een, een, een horloge... dat je zelf kan programmeren. En ik kan zeggen, ik ben op zoek naar 100.000 euro... om dit te gaan ontwikkelen. En als jij als een van degenen die geïnteresseerd bent in dat project... Uh, mij dat geeft, dan uh, kan ik het gaan ontwikkelen. En daar word jij je vrolijk en blij van. Ja, dat vind ik echt fantastisch om te zien. Uh, want je ziet dus dat... Uh, mensen met een goed idee niet meer een hele fabriek nodig hebben... niet meer een heel bedrijf nodig hebben... maar in feite op basis van financiering van buitenaf... in één keer dat idee kunnen gaan ontwikkelen. Het biedt ook een, een, een blik naar de toekomst... van hoe dingen in de toekomst waarschijnlijk uh, grotendeels gefinancierd zullen worden. En uh, muziek online? Ben je iemand die via Spotify of via andere muzieksites muziek beluistert? Nou, ik heb eigenlijk maar een heel beperkt repertoire. Ik luister uh, voornamelijk naar de jeugd van tegenwoordig... en eigenlijk naar één iemand van de jeugd van tegenwoordig... namelijk Faber Jejo. En eigenlijk maar naar één album, namelijk Het Grote Gedoe. Gratis op internet. En waarom alleen die plaat? Om, omdat het een briljant exemplaar uh, Nederlandse hiphop is en uh, een diepe inzichten bevat. En welk nummer van die platen luister je dan uh, over en over again? Nou, er is één nummer dat gaat over de lever en de neus van Fabio. Die uh, gaan op vakantie naar Marbella. Hij uh, beschrijft hoe zijn lever en zijn neus daar naartoe te gaan en een aanzichtkaart te sturen. Dat heet De Kanker uit Marbella. Onlangs kwam ik thuis. Lang na zonsondergang. Ik trok mijn schoenen uit en hing mijn jas op op de gang. Ik trof een tafereel aan en daar schrok ik nogal van. Want daar stond mijn lever met een koffer in zijn hand. Hij zag er fris uit, was net klaar met douchen. Hij had een zonnebril op en droeg een Hawaïaans bloesje. Over een t-shirt met de op waar ga je poesje. Ik keek hem strak aan en ik was klaar voor zijn smoesje. Hij kwam rustig met, ik ga niet liegen voor je. Je bent mijn favoriete mens. Jeo, I adore je. Maar ik ben toe aan rust. En wat tijd voor mezelf. Ik ga samen met je neus. Het lijkt me wel gezellig. Ik keek hem in zijn ogen. Op zoek naar medeleven. En zij en ik dan. Wat moet ik die twee weken? Ik heb geen baan, doe geen studie en hou niet van boeken lezen. Dat laatste was een leugen. Maar dat hoefde hij niet te weten. Ik was verbaasd, probeerde het nog te snappen. Toen sprintte hij naar de deur en ik probeerde hem nog te pakken. Maar hij was helemaal glibberig, van al mijn lichaamssappen. Ik had nog net zijn enkel vast, maar hij wist zich los te trappen. Vanuit het raam zag ik hem nog net een taxi aanfluiten. Ik voelde me belazerd en huilde tranen met tuiten. Hij heeft me geen één keer gebeld, maar een kaartje volgde weldra. Ik kreeg de hartelijke groeten en de kanker uit Marbella. Fabieo zong dat, van de jeugdvertegenwoordiger. Het nummer staat op zijn mixtape, het grote gedoe. Die is overigens een te downloaden. Wilt u alle besproken webfavorieten van de directeur van Bits of Freedom... Ot van Dalen nog eens nalezen? Ga dan naar de site, degids.fm. Tik die gewoon in in de browser en dan klikt u op het kopje tijdgeest. De gids.fm Dagelijks komen er duizenden en duizenden auto's binnenvaren... in de overslaghaven Zeebrugge. Vanuit België worden ze dan gedistribueerd over heel Europa. Autojournalist Wim oude was deze week in Zeebrugge. Wim, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Jij was onder de indruk, hè? Ja, kijk, er worden al zolang er auto's zijn, worden ze verscheept... naar alle havens in de wereld. Maar de laatste 20, 25 jaar is met name in Zeebrugge... maar ook in Bremerhaven in Duitsland is het enorm geëxpandeerd. En je weet niet wat je ziet. Het is één grote parkeerplaats waar permanent 100.000, 150.000 auto's staan. En die worden aangevoerd door die schepen? En die worden, Hoe groot zijn die, die schepen? En, en, die, die schepen, de, de, daar kunnen de kleintjes 2500 auto's op... en de grote 8.000 auto's. Um, 2 miljoen auto's worden er verscheept per jaar. En er is een grote concurrentiestrijd tussen Zeebrug en Bremerhaven. Uh, maar ook per dag 500 tot 700 van die grote autotransporters die aan- en afrijden. Het is, uh, het is fascinerend. als het... En waar komen die auto's dan vandaan? Nou, uh, in principe natuurlijk uh, van ver weg uh, uh, uit, uh, uit, uit Azië. Uh, Hyundai, uh, Kia, Toyota, Honda. Met name Toyota is daar eigenlijk begonnen. Heeft een grote, uh, wat ze noemen een hub voor heel Europa, een distributiehub uh, opgezet. Maar ja, daar gingen alle andere fabrikanten omheen. En ook... Uit, uit Spanje bijvoorbeeld worden auto's aangevaren, uh, want de autoproductie is zo internationaal. Peugeot die haalt, uh, haalt er ook 80.000 auto's via zeebruggen. Daar komen er uh, enkele tienduizenden uit Colin uit uh, Tsjechië. Er komen er uit uh, Engeland, uh, er komen er uit uh, Spanje, maar ook uit, uh, uit Azië. En waar gaan ze dan heen? Naar distributiecentra? Nou, ze worden dus, uh, eerst worden ze, worden ze ontscheept uh, volgens ja, hele strakke schema's. Lijkt me die, logisch. Uh, die, die schepen, die, die, dat is 1500 auto's in één shift van acht uur... met twintig chauffeurs die rijden, de hele dag op en aan. Dat is ongelooflijk, zo snel als het gaat. En dan uh, worden ze gedistribueerd, niet meer naar importeurs zoals vroeger, maar rechtstreeks naar dealers. Want uh, overal waar een auto stilstaat, uh, die nog niet verkocht is of nog niet betaald is, dat kost geld. Dus de, die tijd wordt zo kort mogelijk gehouden. Maar je had het over duizenden en duizenden auto's op parkeerplaatsen uh, in, in Zeebrugge. Maar dat is dus een kwestie van... Uh... Uitschepen? Dat is een kwestie van uitschepen, dat is een kwestie van opladen. Dat sommigen staan in voorraad uh, van fabrikanten die een beetje verkeerd hebben gecalculeerd. Nou, daar staan ze te lang. Anderen staan er soms maar een week. En uh, ja, het, het gaat ook wel als ik een keer bijna fout. Een paar jaar geleden met de crisis, toen uh, zag niemand het aankomen. Die schepen waren al onderweg. Die fabrikanten hadden de productie nog niet teruggedraaid. En op een gegeven moment was het daar vol. En die schepen bleven maar aankomen, elke dag één of twee. En toen is er grote paniek geweest. Want toen moesten ze toch in de buurt ook nog eens wat extra weilanden zien te vinden. Uh, die parkeerplaatsen daar in Zeebrugge... die zijn allemaal geasfalteerd, met keurig met lijntjes en zo. Uh, alle merken staan er door elkaar. De concurrentie geldt daar even niet. Uh, want het gaat alleen maar om zo efficiënt mogelijk... zo snel mogelijk de zaak te distribueren. En de auto's die daar afgeleverd worden... zijn die onmiddellijk rij klaar. Dus uh, de, st de standaardbestellingen zijn rijk klaar. Maar uh, er, ieder land heeft bijvoorbeeld uh, van die actiemodellen. Uh, kleine series van 1000 of 500. die dan speciaal bestickerd worden met wat extra accessoires. Die worden door sommige merken ter plaatse daar aangepast. zodat ze meteen naar die dealer toe gaan. Uh, Anderen doen dat weer op kleinere distributiecentra verderop. Uh, Peugeot doet dat in, in Oosterhout. Peugeot heeft zijn eigen transportbedrijf ook. Uh, Jefco. Uh, dat is bijvoorbeeld het bedrijf met het meeste aantal uh, spoorwagons in de, in de wereld. alleen voor het vervoer. Van, van auto's. Ja, het is, het is een, een totaal onbekend fenomeen eigenlijk, waar je natuurlijk als publiek ook niet bij komt, waar je het ook niet ziet. En je had het over Bremerhaven en over Zeebrugge. Zeebrugge ben je geweest. Waarom Rotterdam niet? Uh, ja, klinkt een beetje cynisch in dit geval, uh, maar ze hebben de boot gemist. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat Zeebrugge meer ruimte had, uh, Een betere voorwaarden had voor de investeerders daar en Rotterdam daar. Misschien niet zoveel interesse in had. Of misschien te duur was ook voor, voor de grond natuurlijk. Want elke vierkante meter uh, telt natuurlijk. Uh, dat moet gehuurd worden van de havenautoriteiten. En Zeebrugge had daar de beste voorwaarden. En dat heeft zich helemaal kunnen, kunnen expanderen daar. Op een manier die uh, niet meer terug te draaien is eigenlijk voor Rotterdam. Wim Wering, hartelijk dank. Graag tot volgende week. Tot volgende week. Het lijkt me nog de moeite waard om vanavond de televisie voor aan te zetten. Om vijf voor half negen op Nederland 3 praat Wilfried de Jong 24 uur lang met Hero Brinkman, de lijsttrekker van de onafhankelijke burgerpartij. Niet altijd letterlijk nemen van die 24 uur, maar het wordt maar een heel klein deeltje uitgezonden. Aansluitende dit programma, dan is het tien voor half tien, gaat de Owen Schumacher in nep op zoek naar namaken. Hij reist af naar China, waar ze het namaken tot een echte kunst hebben verheven. En vanavond om 11 uur op Nederland 1, de laatste aflevering alweer van Pauw en Witteman dit seizoen met als speciale gast demissionair premier Mark Rutte. Ik vraag aan het parlementaire directeur van Pauw en Witteman, Peter K. wat ze Rutte gaan vragen. Nou, we gaan met Rutte terugblikken op drie en, of op anderhalf jaar kabinetsbeleid. Op de afgelopen drie weken, waarin hij wat onzichtbaar was, een beetje vragen wat hij gedaan heeft in die tijd. We bespiegelen wat over Europa en over de 3% norm. Als die losgelaten wordt, gaat hij hem dan ook loslaten. En we gaan natuurlijk vragen. De, uh, hoe hij de verkiezingscampagne ingaat... en wie hij als zijn grootste tegenstander ziet. Lunch zometeen meteen met Guilene Plag. Dat gaat over het einde van de wereldomroep... en hoeveel waarde we nog aan wetenschapsjournalistiek moeten toedichten. En Er is vast ook een stelling voor na half twee... waar mensen op kunnen reageren. Het einde van de wereldomroep is een groot gemis voor Nederland. Het zijn al die mensen die op de camping hebben zitten te luisteren ooit...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 Dit is Radio 1.